9 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. De twee mannen die gisteren door een arrestatieteam zijn opgepakt in Hattem... zijn vrijgelaten. Ze werden aangehouden omdat ze mogelijk op een boswachter hadden geschoten. Maar de politie concludeert na onderzoek dat daarvan geen sprake is. Het tweetal bleek met een luchtdrukpistool geschoten te hebben in het bos. Maar niet gericht op de boswachter, anders de politie. Een luchtdrukwapen is niet verboden, wel is een vergunning vereist om ermee te schieten in de openbare ruimte. Het Openbaar Ministerie moet nu bepalen of de mannen vervolgd worden. Zes mensen in het Duitse Bottrop, vlakbij Oberhausen, hangen op grote hoogte in een mandje van een gestrande luchtballon. De ballon is tegen een hoogspanningsmast gevaren en zit nu vast in de mast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 Volgens een VN-rapport lopen meer dan 200.000 kinderen daar... groot risico om door mijnen of andere explosieven getroffen te worden. En in de Eredivisie heeft Feyenoord vanavond overtuigend... met 2-1 gewonnen van Vitesse. De winnende goal viel in de 87e minuut... na een vrije trap door Robin van Persie. Even later werd de Rotterdamse spits... na een tackle met rood van het veld gestuurd. Vitesse-spits Tim Matafs brak tijdens de wedstrijd zijn onderbeen... De Sloveen kwam na een duel verkeerd terecht. Hij is maanden uitgeschakeld. Eerder vandaag won de Graafschap met 2-1 van Willem II. FC Groningen, FC Utrecht eindigde in 1-1. AZ Pek Zwolle werd 2-2 en Herakles won met 2-1 van FC Emmen. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en valt er een bui. Vannacht koelt het af naar zo'n 5 graden. Morgen soms zon en af en toe een buitje.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 Maar we beperken ons eerst tot deze radioaflevering 1300. En we beginnen met Caro Pampillo. Um, ja, wie is dat? Nou, het is in ieder geval een uh, uh, beetje mantraachtige muziek, muziek. Beetje boel misschien wel. En de, uh, het album heet Sint Ho, Sint Ho. Daarna komt Alan Matthews met uh, een onuitspreekbare uh, titel. Ja, dus ik begin er niet aan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 Thank you for listening to Peaceful Radio, where beautiful music can always be heard. Please visit my website at k musiccom Thank you.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 Ik Music, I invite you to visit my website kirani.nl enjoy listening to peaceful radio